Het NOS-journaal door Ralt Megens. Goedemiddag. Onder grote belangstelling is in Rome de nieuwe paus geïnstalleerd. Opstandelingen in Syrië zouden chemisch wapen hebben gebruikt. En honkbalcoach Meulens is ondanks het verlies in de halve finale toch tevreden. Het is vaak bewolkt vandaag, soms even een opklaring... af en toe ook wat regen, eerst vooral in het zuiden... later vanmiddag ook in het midden van het land. In het noorden blijft het droger. Maxima loopt uiteen van 3 graden in het noorden tot 7 in het zuiden. Ook morgen weinig zon en winterse neerslag... en de dagen daarna blijft het koud met s'nachts zelfs kans op vorst. In Rome is vanochtend de nieuwe paus geïnstalleerd... Uh, in de Sint-Pieterskerk is dat gebeurd. De voormalige aartsbisschop van Buenos Aires kreeg het pallium opgelegd. Wolle schouderband. Die verwijst naar het heerschap. En meer dan 100.000 mensen hadden zich verzameld... op het Sint-Pietersplein in Rome. Verslaggever Matthijs van der Wiel uh, was vanochtend op het Sint-Pietersplein. En hij kon daar de paus bijna aanraken. De gekte, het gedrang... Het gejuich als Franciscus voorafgaand aan de mis met een open jeep... rondjes rijdt over het Sint-Pietersplein. <tie> en meteen daarna snel de netgemaakte foto's op de telefoons bekijken. Een groepje nonnen, staat hij er goed op? <tie> Niet echt, Dit was een gekke <tie> Tussen alle Argentijnse, Poolse en al die andere vlaggen... een dame met een vlag van de stad Amsterdam. Ja, heel bijzonder. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt met zoveel geloofsgenoten bij elkaar uit, uit de hele wereld eigenlijk. Want in Nederland wordt dit gezien als een beetje iets curieus. Ja. En hier zeggen ze het is het grootste spektakel van de wereld. Nou, voor mij is het een groot spektakel, ja. ja. Is het uw hoop als Nederlandse katholiek dat deze paus misschien op wat meer sympathie kan rekenen, ook in Nederland? Ja, dat zou ik zou wel fijn vinden. En daarna de mis dat zoveel duizenden mensen zo stil kunnen zijn. Opeens een hele andere sfeer. Het hoort eigenlijk niet, maar de Argentijnen met de grote vlaggen... kunnen het niet laten om te klappen als de paus achter het altaar verschijnt. En ook weer het geklap als de paus in zijn preek oproept... om de wereld te beschermen en om de armen te helpen. De slag van Matthijs van der Wiel vanochtend op en rond het Sint-Pietersplein in Rome... waar de paus, paus Franciscus, werd geïnstalleerd. Nu, correspondent Rob Zoutberg. Rob, ja, dat begon vanochtend met een rit in een open auto op het Sint-Pietersplein. Om iets voor negen uur. Ja, kwart voor negen begon dat. Hè. Die open Mercedes, dat, wat je net hoort, heel langzaam daar rondrijden over het Pietersplein. Paus kuste baby's en een gehandicapte man... Daarna ging het naar binnen toe, daar kreeg eh, paus Franciscus de vissersring en de pauselijke stola. En we hoorden zijn preek. En de paus zei onder meer, om anderen te beschermen moeten we ook over onszelf waken. Haat, jaloezie en trots besmet ons leven. We moeten niet bang zijn voor goedheid en voor tederheid. Het was opmerkelijk hè. zijn uitspraken weer vanmorgen weer in het teken van armoede. Maar ook opmerkelijk was dat voor de mist de paus nog even kans zag om met gelovigen te bellen in Buenos Aires die daar bijeen stonden op Plaza de Mayo en hen toesprak. En por favor, no se de obispo, lejos, Rezen por aplauso, gracias, padre Francisco." La plaza de Mayo no ja, dit gebeurde dus in het holst van de nacht daar in Buenos Aires, heel opmerkelijk. De paus zei, vergeet deze bisschop niet, hij is ver, maar hij houdt van jullie. Mm, en daarna vanaf uh, half tien uh, de, de, de mis. Uh, het plein in Rome, dat was vol. Is, al, is er intussen duidelijk hoeveel mensen daar zo'n beetje bij elkaar zijn gekomen? Ja, nou, we weten inmiddels daarvan dat de, de inschatting aanvankelijk... dat daar wel een miljoen mensen bijeen zouden staan... Een beetje, misschien een beetje optimistisch was. Het Vaticaan zelf heeft het aantal wezigen nu bijgesteld... op 150 tot 200.000. We zien inmiddels hier op beelden, hè, in de basiliek zelf... daar begroet de paus op dit moment de 132 delegaties. We hebben president Kirchner gezien van Argentinië... Eh, president Napolitano, koning Albert eh, van België... daarna prins Albert van Monaco... En daar doemt nog twee, drie mensen te gaan ook achter. Inmiddels op uh, prins Willem-Alexander en prinses Maxima. Ja. Nog bijzondere dingen, spontane dingen gebeurd... waar uh, vooral de beveiliging een beetje op beducht is uh, met die nieuwe paus? Nou ja, ze zijn natuurlijk voortdurend beducht dat hij buiten zijn boekje treedt... en dingen gaat doen die ze niet voorzien. Ja. En dat hij stopte toch om mensen te begroeten en toch om mensen te kussen. Ja, daar, daar houden de, de beveiliging van het Vaticaan niet bij. Veiligheid is hier heel streng geweest. Hè? En het ziet er allemaal heel mooi uit en heel strak georganiseerd vanuit de lucht. Maar je moet ook weten, op de daken daar stonden gewoon de scherpste schutters opgesteld. Het is een heel grote veiligheidsoperatie aan de gang. Maar tot nu toe is gelukkig alles goed gegaan. Rob Zoutberg, dankjewel vanuit Rome. Syrische staatsmedia melden dat de opstandelingen een chemisch wapen hebben afgevuurd. Daarbij zouden 15 mensen zijn omgekomen. Dus voor het eerst dat de regering de oppositie beschuldigt van het gebruik van chemische wapens. De raket met giftige stoffen zou zijn neergekomen in de noordelijke provincie Aleppo. En de slachtoffers zouden vooral burgers zijn. De oppositie in Syrië heeft nog niet op de beschuldiging gereageerd. Over het algemeen werd er juist gevreesd dat het Syrische regime zelf chemische wapens gaat gebruiken. Dit is het NOS journaal. Het dooralt Megens. Cyprus dan daar wordt nog altijd gepraat over een alternatief voor het reddingsplan, waarbij alle mensen met een spaarrekening een heffing moeten gaan betalen. In de laatste versie die nu op tafel ligt worden spaarders met een vermogen tot 100.000 euro niet aangeslagen, meldt de woordvoerder van de Cypriotische werkgevers aan de NOS. Spaarders met meer dan 100.000 euro op de bank... zouden een heffing moeten betalen van ongeveer 15 In het eerste plan moesten alle spaarders een extra belasting gaan betalen. En daartegen ontstond veel verzet op Cyprus. Twee vrouwen die op het station van Sneek twee homo's hebben toegetakeld... zijn opnieuw opgepakt voor mishandeling. Dit keer vielen ze twee vrouwen aan. Of dat te maken had met de geaardheid van de vrouwen... kan de politie nog niet zeggen. Nou, een van de vrouwen ligt in het ziekenhuis uh, met hoofdletsel... En uh, wij moeten van die twee vrouwen moeten wij nog een aangifte opnemen. Dus dat moet nog gebeuren. Uh, getuigen worden verhoord, maar wij moeten ook nog met de verdachten in gesprek. Dus we zijn nog wel eventjes bezig met dit onderzoek. Die twee verdachten zijn 18 en 19 jaar. Ze zouden twee weken geleden op het station van Sneek twee homo's hebben geschopt, geslagen en gekrapt. En de zaken leiden tot veel verontwaardiging. De acties bij Albert Heijn voor een betere cao gaan onverminderd door. Stakende distributiemedewerkers hebben zich verzameld op de Nieuwmarkt in Amsterdam. En de stoet wil zometeen door optrekken naar het hoofdkantoor van Ahold. En daarbij is ook verslaggever Louis Dekker. Louis, hoeveel Albert Heijn mensen zijn er op deze actie afgekomen vandaag? Het zijn er enkele honderden. Ik schat 300, 400 op dit moment op de Nieuwmarkt in Amsterdam. Ze komen van zeven plekken, want er zijn zeven distributiecentra... En daar is woede, niet alleen over uh, ja, onrust op het werk... ook over de, de 2,7 miljoen die Ahold Topman Dick Boer incasseert. Daar wordt een simpele rekensom op losgelaten. En er wordt gezegd, in één uur casht hij het bedrag... waarvoor een kassière of een distributiewerker een hele maand moet werken. Nou, bij dat soort uh, vakbondsretoriek gaan ze hier zo dadelijk op pad. Waar is de onrust over? Vooral over uh, uitzendcontracten. Meer dan de helft van alle distributiewerkers heeft een contract waarbij je een jaar mag werken, dan een half jaar eruit moet... en daarna voor een loon weer terug mag komen. Althans, zo ziet FNV dat. En daar draait het om en daarom is de optocht nu net in beweging gekomen. Oh. Ja, hun collega's van, van CNV die hebben het akkoord wel getekend. Uh, zijn ze daarom misschien ook uh, een beetje boos bij het FNV? Ja, ja, ja, dat is echt een trap op het kleine teentje. En dat stoort ze mateloos. Met name omdat zij zeggen, kijk, uh, als je nou ziet hoeveel mensen er bij een vakbond zijn aangesloten, dan is het CNV echt een kruimel. Dat is, uh, qua omvang zijn, zijn ze, zeggen ze, acht, negen keer zo groot... Dus ze voelen zich gepasseerd, geschoffeerd. Het is een truc van de A-Hol-top en ze zijn er nog niet klaar mee. Hm. En ik denk eigenlijk dat het grootste deel van de woede daar zelfs vandaan komt. En de A-Hol-top blijft erbij. Ze kunnen dit akkoord, wat er nu met het CV is gesloten, dat kunnen ze tekenen daar bij het kruisje? Ja, bij het kruisje. Dat is tot nu toe het standpunt. En uh, tot nu toe hebben we geen enkele indicatie dat daarin iets gaat veranderen. Maar het wordt komend uur, uh, denk ik, duidelijk. Gaan ze zich uit de toren laten lokken of niet? Louis Dekker vanuit Amsterdam. Dankjewel. De politie is vanochtend vijf woningen binnengevallen... in een langlopend onderzoek naar de handel in harddrugs en witwassen. In Amsterdam-West en in Rotterdam gebeurde dat. Tien mensen zijn opgepakt. In die vijf huizen vond de politie nogal wat spul. Bij het onderzoek uh, hebben we tot dusver contant uh, geld aangetroffen... vuurwapen en munitie, een aantal wikkels verdovende middelen. En het onderzoek gaat nog door. Tientallen agenten waren bij de invallen betrokken... en daarnaast nog mensen van defensie die gespecialiseerd zijn... in het ontdekken van verborgen ruimtes. De economische groei in Frankrijk ligt dit jaar nog iets lager dan verwacht. Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling... komt de groei uit op 0,1 procent in plaats van de eerder verwachte 0,3 procent. Een andere tegenslag voor de Franse regering is de oplopende werkloosheid. De OESO verwacht dat die zal stijgen tot 11,2 procent. President Hollande moet volgens de OESO ingrijpende hervormingen doorvoeren... op het gebied van pensioenen, uitkeringen en de gezondheidszorg. In de woning in Zoetermeer heeft de politie gisteren ruim 500 gestolen autoradio's en navigatiesystemen gevonden. De bewoner van dat huis in Zoetermeer, man van 47, is opgepakt. Lex Bende van de politie, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe bent u die, die gestolen autoradio's en navigatiesystemen op het spoor gekomen? Nou, uh, Zoetermeers die slachtoffer waren geworden van een inbraak in een auto... die uh, meende later op een verkoopsite uh, op internet uh, spullen uit hun auto uh, te herkennen. Uh, en die zijn daar uh, naar de politie gegaan uh, met die melding van joh, uh, onze spullen staan op internet. Nou, wij zijn een onderzoek gestart uh, en uiteindelijk uh, gisteren uh, bij deze meneer uh, de woning ingegaan. En daar hebben we de spullen aangetroffen. Ja. En, en gaat u er vanuit dat deze meneer ook de man is die die, uh, die auto's uh, heeft opengebroken en heeft ingebroken daar? Nou, dat weten we op dit moment niet. Uh, we zijn natuurlijk uh, met hem uh, in gesprek, om het zo maar te noemen. En uh, we doen onderzoek naar, uh, naar de autoradio's, navigatiesystemen, van ja, waar komen ze nou vandaan? En mochten ze nou uh, van diefstal afkomstig zijn, ja, wat heeft dan deze man daarmee te maken? Hmm. Hij kan ook de hele zijn, hij kan het ook opgekocht hebben van... Uh... Dat zou ook kunnen, ja. Ja, dat is iets wat we nu moeten uitzoeken. Ja. Kun je er eigenlijk wat mee met die spullen? Want de, de, de, tegenwoordig, ze worden ingebouwd in, in auto's, zitten verwerkt in het dashboard. Uh, kun je er überhaupt wat mee? Nou ja, de autoradio's die wij hebben aangetroffen, dat waren niet uh, zeg maar de ingebouwde uh, systemen. Uh, en ja, kennelijk uh, uh, ziet men nog wel een markt daarvoor. Maar aan de andere kant, ja, als er uh, ruim 500 van die apparaten nog ergens in een woning liggen, zal het niet heel hard gaan. Ja. Over welke periode praten we nu dat ze gestolen zijn in, uh, in Zoetermeer? Ja, dat weten we natuurlijk niet waar deze uh, apparaten vandaan komen en of ze van afkomstig zijn. Dat is dus precies wat we moeten uitzoeken. Uh, wat we wel zien is dat, uh, uh, dat we dit jaar toch wel te maken hebben met een, uh, een forse stijging van het aantal inbraken in auto's in Zoetermeer. En vandaar dat wij als politie daar ook uh, fors op investeren. Want bijna 350 keer is er aangifte gedaan van, uh, van diefstal van, uh, van zo'n autoradio- of navigatiesysteem. Dus uh, in dat ja. geval 1 en 1 is 2, zou ik denken. Ja, maar dat is wel heel uh, makkelijk gedacht. Uh, ja. uh, hè, wij doen natuurlijk in feite niet in aannames. Ja. Dus wij moeten echt even uitzoeken waar deze spullen vandaan komen. Goed, gaat u doen. Lex Bende van de politie. Ik dank u wel voor de uitleg. Graag gedaan. Da. Sport. Het Nederlands honkbalteam heeft op de World Baseball Classic bewezen dat het zich met de wereldtop kan meten. Oranje versloeg Zuid-Korea en won twee keer van Cuba. Maar in de halve finale afgelopen nacht was de Dominicaanse Republiek met 4-1 een maatje te groot voor de ploeg van bondscoach Hensley, Hensley Meulens. Die toch wel met een goed gevoel terugkijkt. Well, we hebben goed gestart. Met de eerste één hebben we een punt gemaakt. En, uh, maar de, de werpers waren heel sterk vanavond. Uh, geen hangslag uh, uh, laten nemen van ons. Maar ja, ik ben heel trots op de jongens. Ze hebben helemaal heel, uh, hard gespeeld. Eén um, slechte één inning en uh, vier punten van hen. En uh, we, we konden niet terugkomen van, de, van die um, 4 uh, punten en 5-1 in. En door de goede prestaties van Oranje tijdens dit toernooi... ziet de toekomst van het Nederlandse honkbal er volgens Meulens erg goed uit. Ja, dat, dat is ook zo. Ik denk dat uh, er zijn ook een ander paar jong, jongere jongens die ook uh, bij het team zaten... zoals Bogarts en ook uh, een paar die, die niet erbij waren voor, voor deze toernooi. Maar uh, dat uh, uh, ja, over vier jaar meer ervaring zullen krijgen... spelen in het in de minor leagues of in de major leagues uh, hier in Amerika. Uh, vanaf morgen beginnen we al voor te bereiden... voor uh, de komende vier jaren. Schaatser Pien Kulstra gaat onder coach Jack Oria aan de slag... bij Team Activia. De 19-jarige Kulstra, die overkomt van Jong Oranje... won in 2011 de Nederlandse titels op de 3 en de 5 kilometer. Timo de Bakker, de tennisser, heeft zich moeiteloos geplaatst... voor de tweede kwalificatieronde van het Masters Series-toernooi van Miami. De Bakker won in 50 minuten met 2 keer 6 0 van de Japaner Nishioka. 17 jaar is hij. En Radio Shack stopt aan het einde van dit seizoen met sponsoring van zijn wielerploeg. De formatie die in 2010 met Lance Armstrong als boegbeeld begon... is de werkgever van onder andere Fabian Cancellara en Andy Schlek. Dat was het, 14 over 12, het uitgebreide NOS-journaal. Uh, nog één keer de hoofdpunt uit deze uitzending. Onder grote belangstelling is in Rome de nieuwe paus geïnstalleerd. Opstandelingen in Syrië zouden chemisch wapen hebben gebruikt, zegt het regime van Syrië. En honderden boze medewerkers van Albert Heijn trekken op dit moment naar het hoofdkantoor van Ahold. Dit is Radio 1. NCRV Lunch: Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, onderzoeksjournalist Brenno de Winter... krijgt een deel van de juridische kosten terug... die hij maakte om aan te tonen dat de OV-chipkaart zo lek is als een mandje. In dit mediaforum NTA-directeur Paul Reumer en Max van Wezel... Vrij Nederland en Radio 1. Het gaat onder meer over het nieuwe initiatief... van voormalig NRC Next-hoofdredacteur Rob Wijnberg. De lancering was gisteravond in de Wereldrijd Door. Het is de site decorrespondent.nl. Voor 60 euro per jaar kunt u daarvan lid worden. Maar Wijnberg gaf meteen toe dat het een beetje een vreemde oproep is. Het is eigenlijk iets heel raars, want het is eerst nog een wervingssite... Uh, waar we hopen genoeg leden te werven om uiteindelijk echt decorrespondent.nl te gaan maken. Het is een beetje gek. Je vraagt mensen lid te worden van iets wat nog niet bestaat. En straks in de Nationale Nieuwsquiz, Wies van de Nieuwe dijk uit Boskoop. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media nieuws. Op tv gaat het nog steeds niet goed met SBS. Er worden voortdurend nieuwe programma's gelanceerd, maar de kijkcijfers blijven tegenvallen. Gelukkig is er ook goed nieuws te melden. Het nieuwe videoplatform, Kijk, is een succes. En ik praat erover met Edwin Valent, creatief directeur van SBS. Goedemiddag. Goedemiddag. Eindelijk is het een keer goed nieuws bij SBS vandaan. Ja, het is ook eens goed, uh, nou ja, het is goed om te weten dat het niet alleen uh, wel is bij SBS, maar dat er ook mooie dingen gebeuren. En dat is iets wat, uh, wat goed is dat jullie dat ook oppakken. Wat is er zo goed? Nou, we zijn vanaf september eigenlijk op een hele andere manier gaan werken... volgens de zogenaamde full media former strategie, En dat betekent zoveel dat we echt het verhaal proberen te vertellen... niet alleen op tv, maar op alle platformen waar onze doelgroep zit. En je ziet dus ook al, hè, gaat het op tv soms goed en soms nog wat, uh, wat minder goed... zie je gewoon dat we op uh, digitaal echt hele flinke stappen hebben gemaakt. Dus we, qua bedrijf hebben we verdubbeld, qua streamstarts uh, zijn we verdriedubbeld... en uh, nieuwe projecten zoals ons Second Screen, genaamd PLUS... Daar, uh, daar, uh, ja, daar zit goed de wind onder. En ook uh, ons nieuw catch-up-platform, wat we in januari maar, gelanceerd hebben... kijk, dat he, gaat, ook, uh, gaat ook lekker. Even al die miljoenen, uh, even voor ons begrip, ja. hè? even afzetten tegen uitzending gemist. Hoe, hoe is de verhouding dan? Ja, daar, daar moet je gewoon eerlijk in zijn dat de uh, uitzendingen gemist en uh, RTL uh, wat dat betreft nog, uh, nog groter zijn. Maar uh, ja, het is in ieder geval fijn dat we uh, kunnen verdubbelen en steeds mm. dichterbij kunnen komen bij onze concurrenten, collega's hoe we het dan ook uh, oh. uh, gaan noemen. Ik, ik vroeg me wel af hoe dat dan werkt, hè? want zijn dat dan ja. mensen die uh, geen tv kijken? Want je zou denken, die mensen die dus uh, blijkbaar niet naar die programma's op tv kijken, die zitten dus wel op dat internet bij jullie te kijken. Ja, dat is ook denk ik wel een, wel een mooie conclusie. Is dat hiervoor waren we binnen het digitaal domein nog niet zo groot. Maar je ziet nu dat mensen ook gewoon uh, wel uh, betrokken zijn bij SBS. Uh, uh, uh, maar dan via digitaal. Dus soms worden de series echt vervolgd via Kijk. Uh, dat kan als resultaat hebben dat ze toch op televisie gaan volgen. Maar in ieder geval onze connectie is... Weer dagen die we natuurlijk een, een tijdje verloren hadden. Hmm. Uh, ja, dit lijkt een succesverhaal, hè? Uh, er is een nieuwe plaatsvervangend directeur bij SBS, Hans Edin. Uh, heeft hij ja, al complimentjes uitgedeeld? Uh, nee, dat zou, dat, zou ook, uh, dat zou ook gek zijn als hij daar op de tweede dag al uh, mee zou beginnen. Want er zijn natuurlijk ook dingen die nog niet goed gaan. Dat, uh, dat, uh, dat wordt ook uh, breed uitgemezen, zeg maar, overal. Dus dat is ook bij iedereen bekend. Uh, maar we hebben net vanochtend de eerste directieraad met hem gehad. En uh, ja, daar, hebben we, daar hadden we een goed gevoel bij. Want hij komt van Sanoma, de uitgeverij, wat, wat is het voor man? Nou, hij, hij is inderdaad uh, uh, uh, iemand van de Sanema Groep. Maar hij is uh, CEO geweest, of uh, tot de vorige week, uh, bij de Lonen. En de Lonen is zeg maar de Finse SBS. Dus ze hebben daar ook drie tv-zenders, zoals eigenlijk uh, bij ons uh, de, in de SBS-groep. Een familiezender, de vrouwenzender en een jongerenzender. Dus hij heeft uh, heel veel tv-ervaring en is ook uh, zeer, uh, zeer digitaal gedreven. Dus uh, wat dat betreft uh, uh, uh, zal het aan zijn ervaring niet leggen. Ja, en als hij vraagt uh, aan, aan u van uh, hoe moet SBS worden aangepakt, wat is dan het antwoord? Uh, nou ja, zeg maar echt die nieuwe manier van werken, die full media formers strategie. Dus heel goed nadenken hoe je het verhaal vertelt in plaats van denken in platformen, bijvoorbeeld televisie. Dat, uh, dat, dat hoop ik dat hij dat uh, mede met mij uh, gaat ondersteunen om dat uh, verder uit te bouwen. En dat het de eerste succes niet iets is wat, uh, wat uh, tijdelijk is, maar dat we dat doorzetten als onze... ...nieuwe manier van uh, uh, communiceren met onze ja. gebruikers. En heeft hij in die eerste vergadering ook al gezegd uh, hoe hij er zelf over denkt? Welke kant het op moet? Nee, en ik ben, hij, hij heeft dezelfde aanpak die ik zou hebben, denk ik. <laughs> uh, het is gewoon sponsor in de eerste reken. Aanhoren wat goed gaat, aanhoren wat, uh, wat er niet goed gaat. En daar uh, ja, uh, conclusies uit trekken en uh, uh, uh, aansturen. Ja. En dat is ook wat hij nu doet, zeg maar. Ja. Oké, okay, uh, dank voor de uitleg, Edwin van Lint. Dankjewel. Radio 538 is de best beluisterde radiozender van Nederland. Dat blijkt uit de cijfers van het Nationaal Luisteronderzoek. Uit de luistercijfers van de afgelopen twee maanden blijkt... dat het marktaandeel van 538 is gestegen met meer dan 1 Radio 1 zit ook bij de stijgers. Het marktaandeel van deze zender steeg met meer dan een half procent. Dalers waren de afgelopen maanden onder andere 3FM, Sky Radio en Radio 2... De FM is in de meting weliswaar het op 1 na best beluisterde station... maar het marktaandeel daalde wel met 2 Simon Cowell, de man die de wereldtalentenjacht als Idols, X-Factor en Britain's Got Talent bracht... is een nieuwe richting ingeslagen. Hij komt met een speciaal YouTube-kanaal... waar mensen die denken dat ze talent hebben hun filmpjes kunnen uploaden. Het bedrijf van Cowell gaat samen met Sony dan elke twee weken een winnaar uitkiezen. Aan het eind komt er een grote finale. Het is volgens de bedenker een manier om makkelijker te worden ontdekt. We wanted to devise a way that it's easier for you to get noticed. It's a simple idea. You upload your videos. Uh, it goes way beyond singers or dancers or the kind of stuff we've done before. So, if you're good, you're going to get noticed and you're going to get discovered. God zegt dat YouTube het grootste tv-kanaal van de wereld is waarbij de fans bepalen wie een ster wordt. What it is is the is the it's the biggest TV channel now in the world. This is at its best. There's no filters. There's nobody saying you can't go on it. If you're good and you've got a talent, the fans are make you the star. I like that idea. Het kanaal heet The You Generation en gaat morgen officieel van start. In 30 dagen 900.000 euro ophalen. Dat is de opdracht die oud NRC Next hoofdredacteur Rob Wijnberg zichzelf heeft gesteld. Het heeft geld nodig voor zijn nieuwe journalistieke projecten Correspondent.nl. Op die site moet diepgang centraal staan en niet de waan van de dag. En om het project op te starten is Wijnberg op zoek naar 15.000 lezers... die bereid zijn om 60 euro per jaar te betalen. Op dit moment staat de teller op ruim 5400. Wijnberg krijgt op de Correspondent.nl medewerking... van onder andere Femke Halsema, Jelle Brand Korsiers en Joris Luijendijk. Journalist Brenno de Winter die krijgt meer dan 6.000 euro terug... van de ruim 9.000 euro die hij kwijt was... om zichzelf juridisch te laten bijstaan. In 2011 kraakte de Winter de OV-chipkaart. Justitie pikte dat niet en begon een strafrechtelijk onderzoek. Journalist Brenno de Winter had er eens een advocaat nodig. Brenno, goedemiddag. Een hele goedemiddag. En dat ging dus behoorlijk in de papieren lopen. 9.000 eurotjes. Ja, inderdaad. En daar komt, is natuurlijk nog wat bijgekomen om, om het geld terug te krijgen. Want justitie stelde zich op het standpunt uh, dat ze niet het recht hadden om mij te vervolgen. Uh, maar vervolgens zeiden ze wel van ja, maar je hebt de kaart nu eenmaal gekraakt, dus je moet het dan toch zelf maar betalen. Nou, daar heeft het uh, gerechtshof in Arnhem nu gehakt van gemaakt en gewoon gezegd dat die redenering niet klopt. En wie moet jou dus terugbetalen, het OM? Het uh, Openbaar Ministerie of de Staat bij Nederland is ervan, hè? Ja. Dus ja, het en, is nu een geintje. Ja, zeker. Ja, want uiteindelijk betalen we dat allemaal natuurlijk. Ja, en de vijf rechercheurs die vijf maanden lang non-stop uh, op het probleem de winter hebben gezeten. Ook nog, hè. Dus we betalen wat dat betreft uh, heel wat um, voor deze onzinzaak. Nou, als het probleem de winter omkijkt, lopen ze dan nog steeds achter je aan of is dat nu een beetje rustig? Nou ja, ik heb uh, pas uh, een, een telefoontje gehad dat ik uh, moest uh, komen opdagen voor getuigen voor. En dan wilden ze wat informatie over mijn bronnen hebben. En uh. uh, dat heb ik geweigerd. Ja, dat kan ik me voorstellen. Had jij die juridische kosten uiteindelijk uh, in eerste instantie allemaal uit eigen zak betaald? Nou, ik heb ondersteuning gehad van een heleboel uh, lezers die gewoon de hele strafzaak belachelijk vonden. En uh, bij elkaar 7500 euro hadden opgehaald. Uh, dus daar, daar komt ook straks de aanvulling vandaan voor het geld dat niet terug te vorderen is. Ik weet alleen nog niet precies wat de zaak me helemaal heeft gekost. Omdat ook dat, zeg maar dat doorprocederen om, om uiteindelijk geld terug te krijgen, ja, dat kost ook een advocaat. Dat is wel 250 euro per uur, dus dat is een boel geld. Ja. Voor de journalistiek natuurlijk belangrijk dat die uitspraak nu is gedaan. Uh, jij bent ook ja. bezig met het schrijven van een handleiding... Hè, voor uh, journalisten die in zelfde problemen komen. Ja, klopt. Ik ben, ik ben bezig met uh, Thomas Bruning om te gaan werken... aan een soort, soort uh, handleiding voor journalisten. Van wat nou als je met politie en justitie in aanraking komt? Bruning is van de Want... NVJ? Ja, inderdaad. Het is van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. En wat wij duidelijk willen maken is... Hè, wat moet je nou doen als een, een politieagent je camera afpakt? Of je opeens arresteert? Of hè, eigenlijk een soort, soort, soort handleiding van... nou dit, dit zijn dingen die je kunt doen. Maar ook met dit soort strafzaken. En van wat moet je nu wel en niet doen? Hoe zit er nou precies met bronbescherming? Uh, want ze hebben het een aantal keer nu in overleg met het openbaar ministerie geprobeerd. Maar ja, die lijken gewoon hun gedrag niet te veranderen. Ja. Oké, okay, nou als de handleiding klaar is, dan, dan horen we precies wat erin staat. Dank voor nu, Brenno de Winter. Oeh, dank Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles blijven blokken. Mediaarchief. Paul De Leeuw stopt met de zaterdagavond televisie shows Dat heeft hij vandaag in het AD aangekondigd. Ik moet even hoesten. <coughs> een maanzaadje dwars. Ja, nee. Lekker, zometeen. Nee. Uh, hij maakt het huidige seizoen nog af... en uh, dan uh, moet een ander het maar overnemen, zegt hij in dat krantinterview. Daarmee komt een eind aan de traditie dat Paul jarenlang op Nederland 1... een spontaan, sommigen zeggen chaotisch, programma maakte... waarin menig taboe werd neergezapeld. In de afgelopen jaren was er al geregeld kritiek op de Leeuwsuitzendingen, uitzendingen. Onder meer van de vrouw die hem ooit aan tv-kijkend Nederland voorstelde... Sonja Barend. Op 12 februari 1986 hield ze een gloedvolle introductie... voor zijn allereerste tv-optreden bij haar in het programma. Um, ik vind het altijd extra aardig als ik u een artiest mag voorstellen... waar u nog misschien nooit van gehoord hebt... maar die u in ieder geval niet kent. En u hebt hem nog nooit op de televisie gezien. En het is... Nog eens een keer extra leuk als het dan ook een Nederlander is. Bij zijn eerste optreden in het theater, toen schreven de kranten dit... een fraaie première van onbekend talent, Paul de Leeuw. Mooie liedjes, inktzwarte humor. Een andere krant schreef weer een ongehoord komisch talent... en weer een ander, een komiek van het zuiverste water. Twee jaar geleden won hij bij het Festival de Persoonlijkheidsprijs. En vanavond is hij dus voor de allereerste keer op de televisie. Paul de Leeuw. Goedenavond. Um, ik heb een mededeling voor u. Ik ga namelijk naar het Zonfestival. Dank u wel. Voor België. Uh, ik ben al sinds 1978 bezig met het project Paul naar het Zonfestival. Het is me nu uiteindelijk gelukt. En ik wil nu kijken of ik een beetje spontaan overkom... bij de televisie en bij het publiek hier in de Hulskamp. En de Leeuw stopt na dit tv-seizoen met zijn zaterdagavondshows dus. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Max van Wezel, parlementair journalist voor Vrij Nederland... en presentator hier op Radio 1. En Paul Reumer is de directeur van de NTR. Hartelijk welkom allebei. Hoor, uh, ja, Paul de Leeuw stopt met zijn uh, zaterdagavondshows. Max, uh, kijk jij daar vaak naar? Nou, ik werk altijd op uh, avonds bij, uh, of zaterdagavond bij Met het Oog op Morgen... dus ik ben geen erge zaterdagavond-televisiekijker. Oh. Nee, ik, ik, ik kijk niet meer zo, omdat ik een beetje uitgekeken was... op het, op het format eigenlijk. Hij, hij doet al jaren uh, ongeveer hetzelfde met een andere titel. Uh, overigens wel heel knap en heel goed. En ik vind Paul ook een buitengewoon goede presentator en artiest. En wat Sonja net zei, is, niks, is, niks, uh, is allemaal uitgekomen, niks van overdreven. Maar hij is wel iets te lang doorgegaan met deze vorm van amusement. En ik vind het dus ook een heel eigenlijk goed en een dapper besluit, dat hij nu zelf zegt van ja, het is nu ook wel genoeg geweest. Het grappige is dat hij nu iets soortgelijks in België doet en dat, dat slaat ontzettend aan. Hè? Ja, maar daar in België is, is het nieuw, want daar zien mm. ze dit voor het eerst. En wat hij doet is, is ook heel erg goed, het is niet slecht. Alleen alles heeft een houdbaarheidsdatum en als je zoveel jaren zo'n vorm op de buis hebt gehad, ja is het op een gegeven ogenblik blij, over is het gekend en dan word je ingehaald door andere programma's van andere zenders. Ik wel eens een verklaring een enorm gekwetste toon hebben. Want je kunt ook zeggen, ik ga op zoek naar nieuwe uitdagingen. En, uh, het is mooi geweest, altijd in het weekend werken. En het heeft heel erg een toon van, uh, ik ben over mijn hoogtepunt heen. Ah, ja, en het, het is blijkt wel ook een beetje de kijkcijfers. Je, je, je zei Liek, wel de eredivisie ook, tuurlijk, waar je dan van zegt... nou, ik, ik stap nu maar terug, ik heb het hier wel gezien. Ja, maar ja. het is juist een teken van kracht. Ik bedoel, er zijn hele grote wereldartiesten, zoals uh, weet ik, Madonna... die zichzelf uh, een aantal keer opnieuw hebben uitgevonden. En Paul heeft, heeft die kracht ook. Die heeft zichzelf ook een aantal keer uitgevonden. Verschillende uh, dingen gedaan. En ik weet zeker dat hij in staat is om dat nog een keer te doen. Dus het is ook heel goed om te stoppen. En het, hij hoeft helemaal niet zuur te zijn. Want hij heeft natuurlijk een prachtige reeks gehad. Ja, maar dan vond en, ik de toon van het uh, interview... met het Algemeen Dagblad zo raar. Ja. En, uh, zo, zo beledigd, zo gekwetst. Maar hij, wat hij, wat hij zou hij natuurlijk... moeten gaan doen, vind jij, uh, Max? Moet hij bijvoorbeeld bij de Vara blijven? Moet hij gewoon iets ja, helemaal ergens anders naartoe? Ik denk dat de Vara wel iets voor hem heeft. Alleen hij heeft, hij heeft natuurlijk vorige keer al geëxperimenteerd... met een uh, door-de-weeks programma... wat niet zo'n succes was als een zaterdagprogramma. Dus een, een aantal mogelijkheden zijn al afgevallen. Ja, ik herinner mij zijn uh, serie Z en Fiona nog. Wat totaal iets anders was. Dat vond ik geweldig. Een soort comedy was dat. Ja, heerlijk om naar te kijken. Ook een origineel in de manier hoe hij het maakte. En uh, volgens mij moet hij... Uh, We een hele niet helemaal rekening. begrepen door de kijkers, volgens mij. Nee, maar dat is misschien wel waar. Maar, maar ik zou als ik hem zou ik gewoon echt totaal de andere kant op denken. En zeker bij de vader blijven, want daar past hij. En ook bij de publieke omroep. En gewoon even pauze nemen en dan iets heel nieuws gaan doen. Die quiz die ze trouwens in dat programma hebben, die is wel heel leuk. Ja. Dat zou op zich een programma kunnen zijn. Nou, zeker. Ja, ja, zeker. Ja. Want dat is wel een van die nieuwe dingen die hij ingevoerd heeft. Maar dus, er zit ook, daarom, het programma is niet slecht. En er zitten goede elementen in. Alleen de verpakking is toch elke keer een beetje hetzelfde de studio opzetting de manier van de met het publiek en dat weten we nu wel mensen een beetje uh, belachelijk maken geintje maken wat misschien over de rand gaat dat is niet dat is een beetje geweest denk oh. ik uh, de, wie staat er in de koelie klaar om om dit over te nemen ja. het echte zaterdagavondgevoel bij de mensen nou, nee, De helft heen? van de vaste Vara cabarets zijn net naar rtl4 overgestapt <laughs> dit jaar dus they got a problem ze hadden Brigitte Kaandorp uh, mm. ze hadden Theo Maassen... ze hadden maar bij Amhali, maar die zijn dus allemaal naar de commerciële net. Ja, maar ja, moet, Claudia moet, de brei is er nog. Ja, maar moet je überhaupt een cabaretier neerzetten? Of moet het gewoon iets heel anders zijn misschien? Nou, de Vara zit traditioneel heel sterk in, uh, in cabaret en in cabaretiers. Dus dat ligt wel voor de hand dat ze die kant op... Uh, uh, denken, maar ja, een deel van die cabotiers zijn dus te duur geworden mm. voor de vader. Paul, wat dus, vind ja, jij? Wat, wat nou, moet er op Nederland in gebeuren? Het is een hele grappige discussie. Want al jaren zijn we eigenlijk op zoek naar... wat doe je nou op die zaterdagavond? En ik, ik, ik voorspel je dat we de komende maanden de kramp gaan krijgen. Want je zou kunnen zeggen, kijk wat RTL doet. Hè, nou, de, uh, een soort gezellig, familiequiz, gezelligachtig. Maar je gaat nu de discussie krijgen... ja, maar hoort dat wel bij de publieke omroep? Dat, daar zitten we nu in. Dus het wordt best nog een enorme uitdaging om een programma te vinden... waar niet uh, de goede gemeente van zegt... ja, het is eigenlijk commercieel... maar wat wel aanslaat bij een breed publiek... en past binnen een publieke taak. Ja. En uh, ik... Ik zie het talent en het format. Uh, het is er nog niet. Dat moeten we echt gaan uitvinden de komende periode. Jij hebt niet iemand in je hoofd niet, die dat zou kunnen opnemen. Nou, ik zou bijvoorbeeld zelf, jawel, bij de NTR hebben wij de Dino-show... met Dino Aspraat, uh, Jan Dino, wat een, vind ik een heel groot talent is. Mm -hmm. Ik zou zo'n jongen uh, het gunnen om het eens te proberen op zaterdagavond. Maar ik weet zeker, die gaat niet een miljoen kijkers halen in het begin. En jullie moeten allemaal kerkdiensten gaan uitzenden van de regering. Ja, dat hoeven we gelukkig nog niet. Maar, maar ik, ik zou het in jong talent zoeken en laten we eens een risico nemen. Oké, okay. we gaan het wel zien. Uh, voorlopig zit Paul er nog even. We gaan uh, zometeen in doorpraten in het Mediaforum deel 2. Het laatste nieuws is Dorald Megens. Radio 1, het NOS-journaal. Paus Franciscus heeft na zijn inauguratie tal van hoogwaardigheidsbekleders ontmoet, onder wie Prins Willem-Alexander en Prinses Maxima, en ook Premier Rutte was daarbij aanwezig. Wat er werd gezegd viel niet te achterhalen, mogelijk iets van proficiat. Cyprus wordt nog altijd onderhandeld over een alternatief voor het reddingsplan. In de laatste versie die nu op tafel ligt worden spaarders met een vermogen tot 100.000 euro niet aangeslagen. Dat meldt de woordvoerder van de Cypriotische werkgevers aan de NOS. In het oorspronkelijke plan moesten alle spaarders een extra belasting betalen. De economische groei in Frankrijk ligt dit jaar nog iets lager dan verwacht. Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling komt de groei uit op 0,1 procent. In plaats van de eerder verwachte 0,3 procent. President Hollande moet volgens de OESO ingrijpende hervormingen doorvoeren... op het gebied van pensioenen, uitkeringen en gezondheidszorg. En het aantal inbraken is vorig jaar iets gestegen. Er waren 91.000 inbraken of pogingen daartoe. Een toename van 2,6 procent. De nationale politie is daarom begonnen met een landelijke aanpak van woninginbraken. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ABB verkeersinformatie. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven is een ongeluk gebeurd. Tussen Eurmond en Roosteren staat 2 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Bij Rotterdam is de A20 van Hoek van Holland naar Gouda helemaal dicht. Tussen knopend Kleinpolderplein en Rotterdam Centrum. Dat komt door een ongeluk met twee personenauto's en een busje. Er staat 2 kilometer file. Verkeer richting Gouda kan vanaf Knoop het Ketelplein omrijden door de Benelux-tunnel over de A15 en de A16. Lunch met Jurgen van den Berg. En het Mediaforum met Max van Wezel en Paul Reumer. Uh, in de Tweede Kamer is discussie ontstaan over de aspirantomroepen WNL en Poont. Uh, staatssecretaris Dekker van Media wil dat deze omroepen zich aansluiten... bij de toekomstige fusieomroepen. Mochten ze na hun proefperiode aan de voorwaarden voldoen. VVD, PvdA, CDA, SP en D66 die willen dat er een alternatief komt. Want het is raar om die twee omroepen... die vanwege hun gedachtegoed bestaansrecht hebben... Uh, die hebben zich bewezen dat ze zich daarna moeten aansluiten... bij omroepen die een andere stroming vertegenwoordigen... Dat is wat ze in de Kamer zeggen. Um, Paul, jij bent directeur van de NTR. Ja. Uh, wat, de, ja, er was ooit sprake van dat als die nieuwe omroepen... geen fusiepartner zouden kunnen krijgen... dat ze bij jullie onderdak moeten? Ja, uh, ja, dat ligt technisch ietsje anders. Uh, wat er in de wet staat of komt te staan... is dat als er een nieuwe toetreder in het bestel komt... een aspirantomroep... dat die voor de eerste periode zijn productie uitbesteedt bij de NTR. Dus dan zijn wij, eigenlijk, wij regelen dan hun overheaddiensten. Uh, bij Pound en WNL gaat het om iets anders. Die zijn al aspirant geweest. En nu is de discussie, uh, uh, moeten zij straks in de nieuwe concessieperiode, dat is 2016, een uitzonderingspositie krijgen? Dus mogen ze nog een keer aspirant zijn? Of wordt aan hun gevraagd, haal 150.000 leden? En als je die haalt, dan ben je een volwaardig omroep. En inderdaad, als je dan dat haat, je komt het bestel binnen... moet je je aansluiten bij een van de andere omroepen. Dat is niet zo gek, want Van de Vara en BNN wordt ook gevraagd om te fuseren. Mm. Dus waarom zou je dat van uh, Pound WNL ook niet vragen? Dus die verwarring in de Tweede Kamer snap ik niet goed... want ze hebben het al gevraagd aan de bestaande omroepen, dus waarom ook niet aan de nieuwe omroepen. En ze zeggen ook van dat model wat ze hebben... Uh, dat uh, met die drie zel zelfstandigen, de twee uh, taak omroepen, dus dat zijn jullie en de NOS... en de, NOS. Ja. En, uh, de drie fusieomroepen, dat is het model en daar houden we ons aan vast. Ja, dat, dat, dat heet het 3-3-2-model. Dus drie grote fusieomroepen, drie zelfstandige en twee taakomroepen. Het is voor de kijker niet meer de volgende luisteraar, maar... Zo zit de wet in elkaar. En er is dus geen ruimte om nog andere los omroepen erbij te doen. Als je het bestel wil, dan kan dat. Dan breng je je gedachten goed mee. En dat breng je in bij een van de andere fusieomroepen. omroepen ja. Maar, goed, maar ik, zij ik, zeggen ik... nu, wij zijn opgericht uit protest tegen dat omroepbestel. Ja. Tegen dat verzeilde bestel. Pound dus, ook met name. Pound roept dat met name. En ze zeggen niet bij, wij zijn gewoon van de Telegraaf allebei. Want wel zo is. Maar, nee. maar dus, uh, ze kunnen niet van ons eisen dat wij ons gaan aansluiten... bij een van die grote omroepen want we zijn juist uit protest daartegen Maar dat is een beetje opgericht. flauw, hè? want je, je, gaat, je speelt het spel mee... en er zijn spelregels, en ze wisten aan de voorkant van de rit... je mag vijf jaar je bewijzen... en dan moet je gewoon laten zien dat je een bestaansrecht hebt... en hoe meten we dat in Nederland? Door leden. Dus als je na nou vijf jaar 150.000 leden hebt, ben je van harte welkom. Heb je ze niet, dan moet je weg. En dan wordt er plaats gemaakt voor een andere met andere gedachtegoed. En ik denk dat, dat is juist heel mooi. Kom, komt dit ook niet een beetje door de gierigheid van de politiek... dat je eerst Ronald Plasterk had, die juist... Uh, Oom Roon heeft hij door bij Rutger Kastrium en Jan Roos. Oom hun oom Roon. Die heeft ze er binnen gehaald? Ja, die heeft ze er binnen gehaald. Ook, ook om zelf een beetje popie uh, te worden, denk ik. Vervolgens krijg je Marja van Bijsterveld. Die zegt van jongens, je mag kiezen tussen een bloedbad op de werkvloer of, of fusies. CDA. Uh, CDA. Nu zit er weer een nieuwe paarse regering... Uh, waar dus duidelijk sympathie is... weer voor het oude standpunt van Ronald Plasterk van... Uh, Geef, geef uh, ja. Pauw Nieuws en, uh, en BNL een streepje maar, voor. Maar, is, is, dat is behoorlijk gek maken. Maar als ze hiermee doorgaan in, in Den Haag... dan kan de Tros bijvoorbeeld ook, die, die nu al loopt te mokken... kan toch ook gewoon zeggen van... nou ja, maar als dat zo makkelijk gaat... dan gaan wij ook maar niet meer mee. Nou ja, dat staat Afro. op het spel natuurlijk. Dat de uh, omroepen die nu wel beloofd hebben in ondertrouw te gaan... gaan zeggen van... ja, luister eens, als dat niet de voordelen heeft... die ons beloofd zijn door mevrouw Van Bijsterveld... dan doen we het niet meer. Dus nou ja, Tros okay. Afro gaat dan mogelijk niet door. Nee, Vana, nee, BNN zo, zo, gaat dan mogelijk niet door. Dat... dat, dat dat wordt misschien wel groep, maar dat, is, dat zal niet het geval zijn. Want de nieuwe mediewet die nu voor ligt, die binnenkort aangenomen gaat worden. Daarin staat heel simpel, het is het 3-3-2 systeem. Ja. En als, je, en als je daar niet in mee wil doen, dan krijg je geen licentie. Maar dat dan komen deze, deze partijen ja, de natuurlijk met een amendement nu op. Die, die als de Kamer uh, nu besluit... Uh... De, deze, vandaag zijn de Kamervragen inge, ingeleverd. Dus we weten morgen wat de vragen zijn. Dus amendementen kunnen er komen. Maar dan zou je het, he, het hele stelsel structureel anders moeten gaan inrichten. En dan klopt die hele wet niet meer. Dus dat lijkt mij te zwaar om te amenderen. Ik denk niet dat het deze wetcyclus uh, nog gaat gebeuren. Dus ik, ik denk dat de wet 3D2 gaat doen. En wie in het bestel wil, moet ze gewoon aansluiten. En anders heb je er niks te zoeken. En bij wie moeten zij zich ik dan kan aansluiten? Zeggen, wat, wat, Want ze zeggen, dat kunnen we wat niet. Wat denk jij, Max? Wat, wat, wat? Nou, WNL zou volgens mij bij de Tros en de Afro wel Zeker? kunnen. Maar maar Pound weet ik eigenlijk niet. Nee, Pound, de, de, de meest logische zou zijn, denk ik, BNN, uh, Vara, Vara. Als ze ze willen hebben. Maar het grappige is, in het wetsvoorstel staat ook... dat als niemand ze wil hebben, uh, de minister ze uh, gaat, gaat aanwijzen. Ja. Dus hoe, hoe je het wet of keert, ze zullen zich ergens bij moeten Want De staatssecretaris zal Als ze, ze 150.000 leden hebben. En die hebben ze nog lang niet. En hmm. dat valt nog niet mee om die te krijgen. Maar ik vind toch het gek maken van Den Haag dat het eigenlijk niet kan. Het kan toch niet zo zijn dat politiek Den Haag... iedere twee jaar ongeveer andere nee. eisen aan Hilversum stelt. Nee, ja, dat ja, is plus, ook heel ze roepen dit nu, die partijen, maar ze leggen niet de oplossing ernaast van, van, van hoe het dan zou moeten. Nee, nee wat grappig is, dit is ook een, een uh, gevolg van lobbywerk. Hè? Uh, alle omroepen hebben met alle woordvoerders van de Kamers gesproken. En uh, uh, soms vinden ze een idee: oh, dat is leuk hè? Of dat nou het idee is van Jan Slachter van: ga je eigen luistergeld weer invoeren. Nou, dat vindt de ene partij leuk. Pound aansluiten bij de NTR vindt de andere partij leuk. Zo ja. vindt iedere partij wel wat. Wel wat. Maar straks in de discussie, als alle rationaliteit weer op een rijtje komt... dan, uh, dan zullen de wilde ideeën en de proefballonnetjes die, die, die verdwijnen weer. En komen we uit hopelijk bij dat 3-3-2-systeem. Ja. Het is overigens erg leuk om uh, de, de top van Hilversum te zien lobbyen in Den Haag. Want dat is een kibbelend genootschap. Ik heb dat een paar keer van dichtbij mogen uh, meemaken. Dat uh, ook echt Henk wordt en uh, Jan Slachter... waar iedereen in Den Haag bij is, ruzie krijgen over... dit was mijn stoel, daar mag jij niet zitten. En het is geen vertoning. Oh. Nou, uh, goed, uh, dat biedt uh, veel hoop voor de toekomst, zullen nee. we zeggen. Maar ik heb dat vaker hier gezegd. Laten we het niet te veel hebben over dat gedoe. Laten we het hebben over de programma's die we maken. Ja. Die goed worden bekeken en hoog worden gewaardeerd. Want daar gaat het om. Uh, laten we het hebben over uh, een programma van die publieke omroep... die dat goed bekeken wordt. En waar gisteren Rob Wijnberg zat, uh, oud-hoofdredacteur van NRC Next... met zijn nieuwe plan, uh, de Correspondent.nl, waarvoor hij 15.000 betalende leden nodig heeft. Door dat te doen kunnen we straks uh, zonder investeerders, dus zonder geleend geld en zonder uh, adverteerders, mm -hmm. een platform oprichten. Je wordt dan echt een onafhankelijk... we gaan met leden een, een journalistiek platform oprichten. En is dat een, een internetkrant? Is dat een blog? Waar, waar moet ik aan denken? Nou, dat willen we eigenlijk ook nog helemaal uitvinden. We willen echt iets nieuws maken, dus je kan niet verwijzen naar een soort bestaande format mm -hmm. of zo. Maar het idee is wel, de auteurs staan centraal... en je gaat met interessante, uh, uh, slimme, intelligente journalisten op pad de wereld in. En die bepalen ook onze nieuwsagenda. Ja, 38% van hun doel hebben ze nu bereikt. Ik zie het hier op de site. Nog 29 dagen te gaan. 5472 mensen hebben zich intussen gemeld. Zo, Makers wel, en meedenkers, ja? dat is de ondertitel. Uh, ja, gisteren gelanceerd en ja. dan toch al zoveel. Ja, dat verbaast me eerlijk gezegd. Want ik vind het een buitengewoon sympathiek plan. En elk plan wat bijdraagt aan betere en diepgaande journalistiek... Ben, ben ik erg voor. Maar ik, ik zelf zou zeggen, 15.000 mensen voor 60 euro per jaar... is heel veel mensen voor heel veel geld. Ik, zou, ik dacht, dat gaat hij nooit halen. Maar als hij na één dag al 5.500 mensen heeft... dan vind ik dat. Ik dat, dat verbaasd, maar had ik niet gedacht. Max, wat hij schrijft wel van? met Femke Halsema, Jelle brandt Joris ja. Luijendijk. Ja. Max, wat vind jij ervan? Van dit initiatief? Um, ja, de, de, de, dapper, maar tot nu toe is er op internet nog niks wel gelukt. Iedereen verwijst altijd naar de Huffington Post in Amerika. Dat heeft een iets groter taalgebied dan Nederland. <laughs> um, en eigenlijk is dat het enige commercieel succesvolle website... die niet gesteund wordt door een grote krant of door een mediumbedrijf in de wereld. We hebben nu al uh, sinds 1 januari drie nieuwe websites gekregen in Nederland... die het willen gaan proberen de nieuwe pers, uh, post de online. post online... en nu dus sinds gisteren de correspondent. Ja. Mij lijkt dat de dun wordt. Ja. Maar ja, we zijn, het mooie is wel van dit hele fenomeen... we zijn gewoon op zoek naar nieuwe modellen die wel werken. Dus elk initiatief is een poging om te kijken... of je een keer de jackpot kan raken. En misschien is dit hem wel. Misschien dat er 15.000 mensen in Nederland... zodanig begaan zijn met, met de journalistiek... en dat ze dat, dat ze dat willen ondersteunen. En wellicht vindt hij het, en dan zou ik het fantastisch vinden. Dus ik vind het heel goed dat het gebeurt. Ja. Maar ik... Ik heb wel een beetje, uh, het, het voelt wat naïef, en, uh, maar misschien word ik wel een te oude cynische vervelende ja, zak. Dat, Weet je ja, wel? ja, dat krijg je ook <lacht> in nou, de leeftijd. Ja, Marianne Zwageman zat hier, Die dus had een leuk initiatief inderdaad, maar hij had er een zakelijke baas naast moeten zetten, want het gaat nooit lukken zo nou, op deze nou, hij heeft, ze, ja. ze, ze, Die is er wel, ja, op, ze, ja. ze werken samen met de Groene Amsterdammer, Lastic, ja, ja. ze zitten ook in de kelder van de Groene Amsterdammer en de directeur van de uh, Groene Amsterdammer, Teun is ook voorlopig directeur van hun. Dus ze, ze, ze, zijn niet, ze hebben wel degelijk steun. Ja. Mensen van de Groene Amsterdammer en, gaan ook voor hun schrijven. Ik ben het je... met Jan eens, hoor, want de twee jongens van Google... hadden ook geen commerciële mannen in het begin. Dus het begint met de drive en de inhoud. En als het lukt, komt die commerciële fouten wel bij. En die gaat dan de volgende stap nou. doen. En Max, nog even inhoudelijk dan. Want um, die naam waarmee hij die schermt, die, die kan je ook al wel elders lezen. Dus wat is dan het, het bijzondere, het nieuwe hieraan? Ja, dat is een beetje tricky wat ze gisteren in de Wereld Draait Door hebben gedaan. Want uh, ik, ik heb het vanochtend opgezocht op hun site die er inmiddels is. Voorlopig site. En van een heleboel van die namen staat op de site... die gaan niet voor ons schrijven, want die zitten al vast... Uh, ja. Joris Luijendijk zit vast bij NRC ja. Handelsblad bijvoorbeeld... voor Nederland. Uh, Jeroen Smits staat, hebben ze genoemd. Uh, maar op de website staat, ja, die gaat ons steunen met ideeën... maar die gaat niet voor ons schrijven. Dus van een aantal namen komt er voor uh, de enthousi enthousiaste koper uh, van de site... een tegenvaller. Jullie hebben je nog niet aangemeld? Nee. Voor zoiets moet je gevraagd worden. Nee, hey, maar je wil om lid te, worden, te lid worden van de correspondent... Nou, ik heb zelf iets van, ik, ik, ik heb drie dagbladabonnementen uh, en, en, en, en twee weekbladabonnementen. De, de, de rest wil ik gewoon gratis, ik betaal al genoeg voor mijn nieuws. Maar er zal zeker een nieuwe generatie zijn die geen dagbladabonnee uh, abonnee is, die dit misschien wel doet. Ja. Jij, Paul? Of ik het gevraagd ben of ik het zou... Nee, Of uh, je uh, lid wordt. Uh, uh, nee, niet heel gauw. Nee, nee, nee dat zou ik niet, niet snel doen. Ondanks nee. dat je het wel leuk vindt. Ja. Uh, Samuel Kouwel dan nog even tot besluit. Die uh, lanceert een auditiekanaal op YouTube. Uh, hij is de, de man achter Idols, hè, de X-Factor, Hollands Got Talent. Hij zegt, nou, eigenlijk YouTube is, is het uh, uitingsmiddel voor, voor audities. Volgens hem wordt het uh, de eerste wereldtalentenjacht. Is dat een goed idee, Paul? Nee, ik zie helemaal niks in. Uh, er is een uh, uh, heel goede alternatief op televisie. Uh, mooie talentenjachten waar je graag naar kijkt met z'n allen... waar je de volgende dag over kan praten. Uh, dit is een initiatief waar alleen Simon Kouwen geld aan gaat verdienen, uh, vermoed ik. Uh, het is een probeerseltje van YouTube. En ik geloof helemaal niet dat dit gaat leiden tot massale kijkers... en een, een hele massale beweging. Het is al zo dat je op internet ontdekt kan worden. Kijk naar Esme... Uh, hoe heet ze? Denters? Esme Denters. Daar heb je Simon Kouwen en dit project uh, niet voor nodig. Ik geloof hier helemaal niks van. Nee. Max? Nou, tot nu toe is hem alles gelukt. Om te beginnen de Spice Girls en daarna ja. al de talentenjachten. Ja. Uh, en, en hij heeft een enorme steun van de, van de grote Engelse kranten, Simon Cowell. Hij staat er gewoon met alles wat hij doet in. En volgens mij, als je iets op YouTube probeert, is de voorwaarde... Uh, dat, dat het wel de steun van de zeg maar, oude media mm. heeft. Net zoals Haaren of zo. Die redden gingen pas lopen toen de echte media er veel aandacht aan ging besteden. En daar is Simon Cowell in Engeland gewoon van verzekerd. Dus het zou best kunnen lukken. Ah. Nou ja, wat jij ook zei. Uh, die Esme Dentes heb je inderdaad gehad. Die Laura Jansen, Dat zijn allemaal. Nou, je Maar kijk ja. naar die Harlem Shake of zo. Dat gaat natuurlijk als een olievlek ineens over dat internet. Dus je kan op die manier wel uh, zorgen uh, dat dat iets groter nee, wordt. Nee, zeer zeker. En dat is ook een, het, het, het grappige van YouTube. Maar daar Heb je dus een, een format niet voor nodig? Ik denk dat de YouTube-gebruikers zich niet laten dwingen in het format van, uh, van zo'n uh, uh, ding wat Simon nu gebeurt, uh, gebruikt. En eigenlijk gebruikt Simon technieken vanuit de televisie, die op tv heel goed werken, om het op YouTube te proberen. En, en ik denk dat dat niet de juiste methode is. Ik, ik geloof daar gewoon niet zo. Maar is het niet een nieuwe generatie die helemaal geen televisie meer kijkt, maar wel Alleen via YouTube. zijn laptop dan YouTube? Weer, dan ziet. ben ik weer die oude. Ja, dat ja. zie je wel. <laughs> ja, want, nou, zullen we zullen het zien. Want, Kijk, in jouw tijd was maar, je een enorme maar, televisie. Maar, je hebt gelijk wat betreft Simon Cowell... dat alles wat die man tot nu toe gedaan heeft, gelukt, en gelukt hij zegt, is. Dit is het grootste tv-kanaal van de wereld natuurlijk. Ja, maar het is, YouTube is geen tv-kanaal. YouTube is een internetsite. Dat is fundamenteel echt iets heel anders. Dat begrijpt hij ook wel. En we weten dat YouTube bezig is om, om te kijken... hoe zij hun businessmodel kunnen omdraaien. Omdat ze moeten die gemeenschap iets meer bieden... dan 500.000 miljoen filmpjes. Want dat weten we nu wel. En ze proberen zich inderdaad tot een internationaal tv-kanaal om te... Buigen. Maar wat ik niet geloof, ik denk dat dit soort programma's zijn evenementen waar je naar kijkt, waar je gezamenlijk naar kijkt en de volgende dag het over wil hebben. Als jij de volgende dag tegen mij zegt: Goh, je moet dat filmpje nog eens terugkijken, dat was zo leuk. En ik ga morgen kijken, en overmorgen ga ik het met je over praten, is de oud nieuws. Ja. Dus dat werkt op die manier volgens mij niet. Nee. Nou, iemand die uh, de Spice Girls heeft bedacht, kan alles volgens mij. <laughs> nou, we gaan over een jaar gaan we, gaan we evalueren. Ja. Uh, Paul Reummen, Max Verweesel, hartelijk dank. Ik kijk nog even op de site van de correspondent. We houden dat echt bijna, ja, hoe meer wij erover kletsen, hoe meer leden er binnen stromen. Want het is ongelooflijk, 5522 intussen. Dat is indrukwekkend, ja, inderdaad. Het gaat heel goed. ja. We ja. Ja. Nou, zijn op een derde van wat ze nodig hebben. 39% van de mensen hebben al die mensen ook al 60 euro beloofd. <lacht> dat staat er niet bij. Aha. <lacht> Wacht maar. Ja, we gaan het zien. Uh, dank dat jullie hier waren. Zometeen de nationale Nieuwsquiz. Nu een liedje op Radio 1. En ze komen binnenkort weer naar Nederland. Hè? Optreden. Fleetwood Mac. Ja, met vieren. Van dat album Rooms. Ja, inderdaad. Christine McViews, er ik bij. Hier is uh, Don't Stop. En don't stop van het uh, klassieke album Rumors. We gaan de nationale nieuwsquiz spelen. Doen we vandaag met Wies van der Nieuwendijk, 66 jaar uit Boskoop. Hartelijk welkom. Dank u. En als u wint, die 300 euro, dan uh, gaat dat linea recta naar een goed doel, he, begrijp ik. Ja, ik ga spelen voor Y. Ik ben bestuurslid van Y en ook groepsleider van Y. Wat is dat? Y is de vereniging van naastbetrokkenen van mensen met uh, psychotische kwetsbaarheid. Okay. Ik doe nog een aantal dingen in uh, mantelzorg GGZ. Ja, maar en... dit, dit is uh, belangrijk. En dus als, als u die 300 euro wint, dan gaat het daar naartoe? Heel graag. Nou, uh, doe uw best, zou ik zeggen. Ja, dank u. 35 punten, dat is de te kloppen score die is gisteren neergezet. Nou, dat moet op zich kunnen, dat is niet zo heel veel. Uh, we gaan kijken hoe ver u komt. Eerst de nieuwsfactor bepalen. De Nationale Nieuwsquiz. Het wordt vandaag de grote dag voor Giorgio Bergoglio. Buonasera. De paus begrijpt met de schuldbeleid. Daarna daalt hij af naar beneden en dan is hij echt paus. Paus Franciscus, vandaag dus officieel geïnstalleerd... als leider van de Rooms-Katholieke Kerk. Miljoenen mensen zijn naar Rome getrokken om de installatie bij te wonen. Vraag 1. Er zijn twee Nederlandse kardinalen bij de installatie van de paus. Eén daarvan is Wim Eijk. Hoe heet de andere Nederlandse kardinaal? Dat is Simonus. En ja, dat is goed. Verder wonen namens Nederland kroonprins Willem-Alexander, prinses Maxima... en minister-president Mark Rutte de installatie van Franciscus bij. Vraag 2. Hoe heet het eerste staatshoofd die de paus heeft bezocht... en zelfs werd gekust door de nieuwe paus? Mevrouw de Kirsten van Argentinië. De president daar, inderdaad, dat is goed. Vraag 3. Dat is een kop uit de krant, die lees ik voor. En u krijgt ook drie mogelijke antwoorden te horen die daarbij horen, bij die kop dus. Die kop luidt als volgt. Hier ligt een hele mooie klus op me te wachten. Hier ligt een hele mooie klus op me te wachten. Gaat dit over 1. de Turkse premier Erdogan... die Nederland ervan wil overtuigen dat we niet goed omgaan met het pleegkind Yunus. 2. de nieuwe baan van Ron Jans. Hij wordt de nieuwe trainer van Pex Zwolle. Of 3. staatssecretaris Jetta Kleinsma. Die vindt dat er een nieuwe pensioenregeling moet komen voor ZZP'ers. Jetta Kleinsma. U denkt antwoord 3, hè? Ja. Is niet goed. Oh, dan was het de tweede. Ja. ja. presenteerde gisteren Ron, ja, Jans. Ja, Ron Jans. Maar als... dat was onder voorbehoud, hè? Ja, maar uh, <laughs> ja. ja uh, onder voorbehoud als Pek uh, in de eredivisie blijft. Inderdaad, ja. dat klopt. Maar goed, hij was het wel. Vraag 4. Ron Jans had een speciaal iemand meegenomen naar zijn presentatie. Namelijk een oud speler van Zwolle. En iemand uit de directe kring van Ron Jans. Wie was dat? Dat was zijn vader. Dries Jans. Inderdaad, dat is goed. Vraag 5. Een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Ja, de parlementariërs hebben natuurlijk bij de aanvaarding van hun ambt al een eed afgelegd. En uh, ja, het moet natuurlijk geen uh, toneelstukje worden. Het was de mevrouw van de Partij voor de Dieren. Meng haar naam kwijt. Denk even goed na. Ja, Esther Oudehand is de andere en Kofferman is de andere. In. Ja, ik weet hem wel, maar. Hij schiet me niet er binnen. Ja, nee. Net alle, u kent ze allemaal, behalve ja. net deze. Precies. <coughs> Marianne Thieme. Ach, ja. ja, de Kamerleden van de Partij voor de Dieren zullen bij de inhuldiging van de nieuwe koning geen eten afleggen. Vraag 6: twee Kamerleden van een partij uit de Tweede Kamer lieten al eerder weten helemaal niet aanwezig te zijn bij de inhuldiging van de nieuwe koning. Van welke partij zijn die twee Kamerleden? Die zijn van de SP. En ja, dat is goed. Karabulut en Bashir zijn dat. Laatste vraag gaat best goed tot nu toe. U krijgt uh, nog uh, de kans om vier punten binnen te slepen. Aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. De vraag is heel simpel: wat wordt hier bedoeld? Een onderwerp dus geen persoon. Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen: 4. De Indonesische leeuw is mijn goedgezind. Dat is de vliegmaatschappij Lion Air uit Indonesië die Airbus is besteld heeft. Um, het moet één het moet onderwerp zijn. De aankoop van Airbus, denk ik. Ik kijk nu even naar de jury, die zit er te wikken en te wegen. Um, de tweede aanwijzing was geweest: Mijn koper moet buiten de Europese lucht blijven. Fly-air. Voor, air. voor dus. twee punten. Nee, deze overeenkomst is een klap voor mijn concurrent Boeing. En uh, voor één punt, gisteren werd bekend dat er 234 vliegtuigen van mij zijn besteld. Dus puur Airbus alleen. Het is, het is inderdaad die Airbus, maar u hebt van die uh, twee dingen die u roept, heeft u dat ook genoemd. Uh, maar ik zie de jury nu uh, druk aan het delibereren is. Nou, die zijn druk aan het bellen zelfs met de achterban van uh, wat doen we ermee. Ehm... Um... Het is goedgekeurd, hoor. Ach, Er is witte rook. Ongelooflijk. Nou, dat scheelt een enorme uh, slok op uh, de bekende borrel. Oh, Je ja. krijgt er nog uh, een paar punten bij. Dan komen we dus in totaal op acht. Dat betekent dat er maar vijf goed hoeven te zijn... om over de 35 heen te komen zometeen. Ik denk dat criminaliteit uh, nooit goed te spreken is, maar een daad...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 En ook wel gezwegen. Nederland moet bij de pleegzorg meer rekening houden... met de wensen van Turkse Nederlanders. Bent u het eens of oneens met die stelling? Sms dat naar 7070. U kunt gratis bellen. 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u het eens of oneens, doen we het dan met gaan Snel door naar deel 2 van de quiz. Um, als gezegd, factor 8 dat betekent dat er in ieder geval 5 goed moeten zijn... Voor een, um, uh, voor een gelijkspel. Nee, dat is toch niet waar? 5 x 8 is 40. Dus dan bent u er al overheen. Uh, dus vijf in ieder geval goed, maar liever nog meer, want er komen nog een paar kandidaten voorbij. Ik stel de vraag helemaal, dan het antwoord of pas. Daar komen ze. De Nationale Nieuwsblis. De Tweede Kamer wil opheldering van minister opstellen over wat voor soort vliegtuigen? Geen idee, pas. Dat zijn de drones. Naast de studio ja. van welke fotograaf heeft gisteren een brand gewoed? Erwin Olof. Goed, in welk land hebben drie grote politieke partijen... een akkoord bereikt over een perswaakhond? Engeland. Goed, hoe heet de regeringsleider die het reddingsplan van Cyprus... oneerlijk, onprofessioneel en gevaarlijk noemde? Blas. Pas. Nee, dat was Poetin. Uh, uit welke oh, plaats ja. komt de amateurclub die gisteren door de KVB voor een jaar is geschorst? Uit Zaandam. Goed, hoe heet de minister die 89 nieuwe rijksmonumenten heeft aangewezen? Pas. Bussemaker, naar welke PSV'er komt een vooronderzoek... omdat hij een slaande beweging maakte naar Rodney Snijder? Pas. Dries Mertens in ruil van voor wat heeft een ambtenaar uitkeringsgelden aan een cliënte geschonken? Telefonseks. Dat is goed. Hoe heet de Nederlandse volkszanger die op 89-jarige leeftijd is overleden? Jantje Koopman. Goed. Welke noodleidende woningcorporatie krijgt een nieuw bestuur? Vestia. Goed. Hoe heet de voormalig wielrenner van Rabobank die gisteren bekend heeft doping te hebben gebruikt? Seurissen. Goed. China is opgeklommen tot welke plaats op de ranglijst van grootste wapenexporteurs ter wereld? Eerste. De vijfde plaats. De oudste man van Nederland is overleden. Hoe oud werd hij? Hij, werd 107, hij was 107. Goed, hoe heet de Congolese krijgsheer die zich gisteren heeft aangegeven in Amerika? Natano. Nou, Natanga. Natanga. Natanga. Natanga ja. Nou, een club studenten met interesse voor SM is officieel erkend door de universiteit van welke plaats? Tilburg. Gent. Welke oh. universiteit in Amerika werd gisteren ontruimd naar de Fonds van Explosieven? In Florida, maar pas... Ja. Universiteit van Florida. Ja. Ah, okay. ja. Dat is goed. Uh, er moesten er vijf goed zijn uh, om uh, over die 35 heen te komen. Dat is gelukt. Het zijn er namelijk negen. Okay. Maal acht is 72. Oh, nou ben ik wel tevreden. Keurig scoren, zeker. Ja. Uh, of die stand houdt deze week, dat moeten we nog even zien. Uh, we spelen de quiz één dag korter, want vrijdag is er geen uitzending. Het heeft alles okay. te maken met schaatsen, dus dat voordeel hebt u al. Ja. En nu eerst mee de kaarten voor beeld en geluid, de lunchradio, de mok en de lunchbox. En nu afwachten of die 300 euro naar Y mag. Graag, dank u wel. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. in de mensen. NCRV Hoe is het toch met oud-minister Bomroth? Wat denkt u van Bram van der Vlucht? Hoe komt de koffiedame opeens er zoveel geld? Ingeborg Elsevier. Wie is hier nou de baas? Wouter de Jong. Je mag in dit land geen succes hebben. Grote namen komen de nacht te horen in het hoorspel Emma's Feest.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 en minister Lodewijk Asser, zoals u hem nog niet kent. Een persoonlijk gesprek. Vanavond in Altijd Wat, tien over negen bij de NCRV op Nederland 2. Boekenweek. En het Boekenweek Geschenk heet De Verrekijk. Uw aandacht voor Kees van Koten. Oh, sorry, ik zat te lezen. Wat lees je? De Leeuw en zijn Hemd. Het Boekenweek-essay van Nelke Noordervliet. Fascinerend, joh. En buitengewoon leerzaam. Leest als een trein. NNS is hoofdsponsor van de Boekenweek. Dit is Radio 1.